Wat kan er toch zijn dat hier achter schoudt? Ik weet het niet. Maar u begrijpt dat ik er nog om verlegen was... om op deze wijze confident te worden van iemand... aan wiens huis ik hospitaliteit geniet. Ja, ja. Enig wat ik kon doen... was mij stilhouden en afwachten. Op een gegeven moment slaakte hij een zucht... stond op en ging weer weg. In elk geval zou ik het maar niet vertellen als ik u was van Rijnhoven... Dat is eigenlijk niet voor derde bestemd. <laughs> dat zegt u nu het weet. Maar u heeft gelijk. Ja. Ik dacht alleen dat het u interesseren zou... in verband met het refus dat u geleden hebt. Ik heb het alleen aan Lodewijk verteld. Die er hartelijk lachte... en zei dat hij zulke bezoeken wel meer gehad had. Maar nu aan de deur van de kamer maar afvloog. Ik denk dat ik dat ook maar doe... voor die paar dagen dat ik er nog blijf. Denkt u al gauw naar Den Haag terug te gaan? Uh, ik geloof het wel. Ik wil met die blaken verder niet intiem worden. En bovendien, uw vader heeft mij een goede raad gegeven. Ik zal zeker deze opgene carrière zoeken. Maar voor ik wegga, kom ik stellig nog een keer bij u ja, huis. Prachtig. Uh, zo, uh, koetsier. Ja, meneer. Uh, stop maar, we zijn er. We zullen Heinz vragen of hij de patiënt boven wil brengen. Ik zal zeker deze of gene carrière zoeken. Maar voor ik wegga, kom ik stellig nog een keer benaderen. prachtig. <totstuk> uh, zo, koetsier. Uh, ja, uh, meneer. Stop maar, we zijn er. We zullen Heinz vragen of hij de patiënt boven wil brengen. Zo. Uh, kom, uh, vriend Helding. Wat is wakker. Oh, hij slaapt als een blok. Wij zullen proberen op te benen te zetten. Ja, goed, Marijn kom. A de Alsjeblieft, voor maanden, uh. dit is voor je moeite. Dank u wel, meneer. Ho, ho, ho. Oh, blijf staan, ja. Helding. Blijf staan. He. Oh, pas Marijn Hogan. Wie oh. is daar? Oh, ja. Is uh, meneer Heinz thuis? Nee, is hij niet. Heb u nodig? Ja, we hebben hier een huurder: de heer Helding. Die een beetje slaperig is. Dames en heren. De hemel. Hij is zo zat als een aard. Je krijgt het nooit alleen naar boven. Ja, daar heeft ze natuurlijk wel gelijk in. Uh, dan moeten wij het maar doen van Rijnhoven. Ja. We moeten alleen zien dat we ongemerkt voor beide kamers van Amelia komen. Ja, ja, natuurlijk. Want ja. ik wil liever niet weer in die affaire gemengd worden. Nou kom. Hé, hey, ja, hey ja. heb ik jullie nou eindelijk? Ik heb mij in het zweet geloven om jullie in te halen. Oh. Je vergeet dat ik ook bij de grap hoor. Pieter. Ja, mommers. Ja. Help eens handje mee. Ja, kom maar. Helding, helding, kom. Victor, voor het eerste free. Voorzichtig. over? Ja, rustig dan maar. Ja, venus. Rupen duimpje. Lieve hemel. Nodewijk is achtergebleven op de verdieping van Amelia, hè? Laten wij ons haasten eh, Van Rijnhoven, anders komt er gekheid van. Ja. Kom, Helding. Zo, dat gaat beter. Zo, laten we hem hier maar op zijn bed leggen. Kom, kom, oude baas. Kom. jongen. Zo, laat hem maar lekker aan. Ach, dat dus zal het echt niet aan mankeren. Hij snurkt er een oos. Van Rijnhoven, ja. je wordt de wind naar beneden. Kom. Mm. Kom. Zo, zo, juffertje. Mij wil jij niet tot minnaar, hè? Maar heren, ontvang jij toch wel, zie ik. Voor Huik blijft de deur niet gesloten, hm? Ja, wie is deze snaak? Zeker de betaalmeester en chef. Blaak, hè? stel je niet aan. Kom, ga met ons mee, Blaak. Jij bent niet duchtig. Laat mij toch oh, los. Is het ja. meneer Blaak die de onbeschaamdheid heeft gehad... mijn dochter voorstellen te doen? Eh, uh, jouw dochter... Ja, ja, wat doet het dat zo. Ik heb te rijk willen maken. En als jij verstandig bent, heb jij daar niets op tegen. Steek toch geen kwaad in, man. Ze is mooi genoeg. Ze neemt wel cadeautjes aan ook. Juist, een ogenblik. Oh. Hier, hebt u juwelen terug? En dit is het loon voor uw onbeschoktheid. Oh, laat meneer! Heer, meneer! Meneer! Wij zullen zorgen dat hij u te combineren. Laat mij los. als u slaat. Laat los. Hij heeft nog niet een honderd. Laat dat u wel Wat hij verdient. Hij moet maar eens leren hoe je leren. Leren. Een ontvangen wordt. Dat zul je mij betalen. Hou mij iets vast. Pieter. Pieter, mij Ik sta die schaft voor de, de, de, de van zijn oh. oh, halen. Ja, laat me nu bij help mij de klet houden. Dat gebeuren ongelukken. Van op los, Merk! Ik zal die kind. Hey, jij, meneer Blaak. Jij moest maar eens gauw het gat van de deur opzoeken. Oh, betrokken. Wat een trap. Oh, de Is de, de, de, de laatste oh, hey, Jij schuurt oh. hem ook, kerel. Anders krijg je nog een trap naar. Nee, nee, nee. Ah. Is het is niet meneer. Lieve hemelsbaarders. Wat zal het gevolg hiervan zijn? Stil maar, mijn kind. Stil maar. De zaak is al opgelost. Maar het is wel wat hard geprocedeerd, meneer. Onze vriend was een moet schoon. En ik behandel hem als zodanig. U zult mij genoegen doen hem te volgen. Ik verlang op mijn kamer van bezoeken verschoond te blijven. Ik erken dat u hier meester bent, mijn heer. Maar permitteer mij u te zeggen dat mijn komst niet toevallig was... en wel om een dispuut dat ik vreesde te preventeren. Ja, ja. Al genoeg. Ik dank u voor uw bemoeienis. Goed, goed, goed dan. Dat verlaten u. Heer. Meneer, meneer, mevrouw... Eén enkel woord met u, meneer Huik. Wat heeft dit alles eigenlijk te betekenen? Ik had niet verwacht dat deze tafreden zich zouden herhalen. Uh, ik ook niet, meneer. En ik kan u verzekeren dat ik niet voor mijn genoegen hier was. Uh, mijn vriend van Rijnhoven en ik hadden Helding naar huis gebracht... die beschonken was. En in het heen gaan troffen wij hier Lodewijk Blaak aan... die ook niet helemaal luchtig was. De rest weet u. Vader, ik geloof dat wij van meneer Huik niets te wachten... hebben dat onbehoorlijk is of niet door de beugel kan. Zeker... Maar u zal het met mij eens zijn dat ik de veiligheid en de eer van mijn dochter heb te verdedigen. Als deze ontmoeting voor u maar geen nadelige gevolgen heeft, meneer Huik. Nou, dat is tot daar aan toe. Maar ze kan de aandacht van de justitie trekken. En als blaak om zich te wreken een aanklacht tegen u indient... ben ik bang dat u hier niet langer veilig bent. Dat zit er zeker allemaal in. Maar angst is een slechte raadgeefster. Ik heb me al in moeilijke situaties bevonden en heb mij tot nu toe altijd uitgered. Ik heb misschien nog maar twee dagen nodig om een zaak hier af te wikkelen... En dan voorgoed het land te verlaten Vlij u niet te veel, u begaat onvoorzichtigheden Of is het geen onvoorzichtigheid om bezoeken af te leggen aan de zuster van de hoofdschout Integendeel Niets is beter geschikt om de vermoedens af te wenden Nu, ik help het u wensen Enfin, ik zal u niet langer ophouden We moeten meneer Huik nog danken voor zijn tussenkomst <hijf> Het was zeer edelmoedig van u Zeker, ik blijf u schuldenaar meneer Goedenavond meneer Mevrouw. Dag, meneer, meneer Huik. Zo, meneer Huik. Ik heb maar even op u gewacht. Oh, blaak als een knecht zijn met een rijtuig naar huis. En dat is te beter. Ik heb geen behoefte hem nog eens te ontmoeten. Hm. Dat heerschap heeft overigens een paar stevige vuisten. Ja, ja. U schijnt hem te kennen. En zijn dochter ook. Uh, meen ik. Ja, ik heb hem op de dichterkant van Helding leren kennen. En zijn dochter ook. Oh. Nee, nee, nee. Het is niet wat u denkt. Is van Rijnhoven. Ze komt nog wel eens bij mijn tante Letje. Zodoende. Het is een knap meisje. En ik kan me begrijpen dat Lodewijk er een oogje aan waagt. Maar de oude heer heeft het wel wat erg gemaakt. Ik zou me kunnen begrijpen dat doodelijk satisfactie vraagt. Hij zou wel verstandiger zijn, hoop ik. Hij is de oorspronkelijke belediger geweest. En niemand kan het een vader kwalijk nemen dat hij voor zijn dochter opkomt. Daar hebt u gelijk in. U moet niet denken dat ik het gedrag van Lodewijk approveer. Maar die andere maakt het toch wel erg, Bon. Ja. Ja. Het is zoals het is. Ik ga nu naar huis waar ik nog moeite genoeg zal hebben om Bloedewijk wat te attenderen. Ja. Och waar, meneer Huik. En ja, tot ziens, meneer Reinhoven. En dank voor uw hulp en bijstand. Dat was vanzelfsprekend. Au revoir. Och revoir. Ah, meneer Ik ben blij dat ik u even tref. Ach, meneer Velders, hoe maakt u het? Uitstekend, dank u. Was u van plan naar huis te gaan? Eh, inderdaad. Dan mag ik misschien wel even met u meelopen. Oh, natuurlijk. Als het u hetzelfde is, dan kunnen wij misschien langs de pijpenmarkt gaan. Huh? Het is daar wat rustiger. Oh, is het zo belangrijk wat u met te zeggen hebt? Dan kunnen wij misschien beter naar mijn huis gaan? Nee, nee, het is beter dat ik met u spreek voor u thuis bent. Oh. Oh, er is toch geen, geen samenzwering op handen. <laughs> maar zoals u wilt. Nou, steek u maar van af. Om te beginnen moet ik u bedanken voor de dienst die u mij bewezen hebt. U bedoelt uh, mijn voorspraak bij meneer Van Balen. Maar daar heb je mij gisteren op de al voor bedankt. Daar kan ik u nooit genoeg dankbaar voor zijn. Oh. Maar ik bedoel iets anders. Die zaak over dat paard van meneer Blaak. Ja. Niemand dan u kan mij die dienst bewezen hebben. Maar ik, ik begrijp het niet. Ik heb gisteren pas van die geschiedenis gehoord. Dat bewijst alleen maar dat u niet rust voordat u een gepleegd onrecht hebt hersteld. Ja, u, u spreekt in raadsels. Welk onrecht is er dan hersteld? Wat is er dan gebeurd? U weet uh, u hoe vaak mij met dat pijt bedrogen heeft. Ach, zeker, meneer Wels. Hij dacht zeker dat hij met mij kon doen wat hij wilde, omdat ik in bepaalde opzichten van zijn vader afhankelijk ben. Hm. Maar toen ik de zaak duur had, tegen vierde mijn verontwaardiging toch boven andere bedenkingen. En ik ging naar een advocaat. Deze raadde mij echter een proces tegen een vermogend man als meneer Blaak af. Ik een aardepot tegen een ijzeren ja. hij wist mij te overtuigen want ik zag van het proces af maar daar kreeg ik een oproep om mij vanmorgen te melden bij de hoofdschout toen ik daar kwam vond ik daar ook die paardenkoker, Jaspers door een scherpe ondervraging van uw vader moest hij de hele toedracht oplichten. uw vader vroeg mij toen of ik mijn goud terug wilde ja, na enig aarzelen, zei ik dat ik dat wel wilde zijn edelgestrengel liet daarop Lodewijk Blaak binnenroepen. vader bracht hem het schandelijke van zijn gedrag onder de ogen... en besloot hem te zeggen dat hij de som terug moest geven... of dat hij anders een proces wegens oplichting aan de broek zou krijgen. De heer Blaak bomde wat en sputterde nog wat tegen... maar eindigde toch met te beloven het bedrag te retourneren. Maar liet zich daarbij ontvallen dat u het zeker was... die de zaak bij de hoofdschoud had aangebracht. Waaruit maar u dus begreep dat u mijn voorspraak was geweest... Nou, dan heb je het toch mis. In de eerste plaats hoeft de hoofdschoud niet door zijn zoon onderricht te worden wat er omgaat. En in de tweede plaats is er geen voorspraak nodig om recht te doen, meneer Maar thuis. dat is nog niet alles. In het weggaan zei Lodewijk blaak nog dat hem dat alles niet verwonderde van iemand... die hem in een vreemd huis lokte om hem te laten mishandelen. Wat, wat zegt u? Bedoelde hij mij daarmee? De vader vroeg wat dat te betekenen had... En als hij een klacht had in te brengen... al was het tegen zijn eigen zoon... dat hij daar dan mee voor de dag moest komen. Maar Blaak zei dat hij de zaak maar liever blauw-blauw liet. Dat verwondert mij niet. Hij kan mij door laster en achterklap meer treffen... dan met een loyale aanklacht. Maar toen vroeg uw vader wie hem ten huize... van de portretteur Heinz van de trappen had gesmeten. Wat, wist mijn vader dat ook al? Ach, waar verbaas ik mij over. Meneer, zei Blaak, ik beschuldig niemand. Ja... Maar als u mijn knecht wilt horen... dan zal die u zeggen dat uw zoon hem verhinderde bij te hulp te komen... terwijl een ander mij bij de borst greep en mishandelde. Tja, de ellendeling. Ja, als de zaak zo wordt voorgedragen, dan moet mijn houding wel verdacht lijken. Meneer Blaak, zei uw vader... we zullen de zaak onderzoeken... en wees u ervan overtuigd dat u recht zal wedervaardigd. Ja. En daarmee stond hij hem weg. Af aan, meneer Felters. We zullen wel zien. Ik dank u in ieder geval... Maar voor... toen kwam er nog wat... En ik vrees dat ik u daarmee onwetend en ongewild benadeeld heb. Wat, wat is er dan nog? Toen ik met uw vader alleen was, vroeg hij mij of ik u kende. Ja? Ik antwoordde bevestigend. Ja, ja, uw vader. U hebt samen een avond bij Helding doorgebracht. En u was het toch die hij naar huis heeft gebracht? Nee, zei ik. Uw zoon is eerder vertrokken dan ik. Alsjeblieft, dat heb je het al. Uw vader zei niets. Maar ik meende toch als een gezicht te zien dat er iets mis was. Ja, ja, ja, dat kun je wel zeggen. Ik mocht niet liegen en bovendien. Nee, nee, wist niet... nee, nee meneer Velders. U treft echt geen blaas. Ik ja. ben bang dat ik u een slechte dienst heb bewezen. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Maar ik meende er goed aan te doen u te waarschuwen, zodat u zich kunt prepareren. Ja, en daar dank ik u voor, meneer Velders. Ik heb eenmaal om best veel mij met een leugen moeten behelpen, maar aan de gevolgen schijnt geen einde te willen komen. We zijn in de buurt van mijn huis en we moeten hier maar afscheid nemen. Ik dank u voor de inlichting. Het is genoeg geweest om mij de eetlust te benemen.